Hoofdstuk 3. De eerste proefneming. Mevrouw Brilstra voelde dat er iets gaande was. Het leek wel of er elektriciteit in de lucht zat. Steeds wanneer ze haar zoon Hannes iets vroeg, keek die jongeman min of meer geschrokken op en dan kneep hij zijn lippen op een zonderlinge manier op elkaar. Brilstra zelf was zwijgzaam en vrouw Brilstra kende die verschijnselen. Ze wist al dat haar man weer met plannen rondliep en ze vergeleek hem oneerbiedig met een kip die een ei wil leggen, maar die er nog niet in geslaagd is om dat ei kwijt te raken. Ze wist dat haar man met uitvindersplannen rondliep wanneer die zo zwijgzaam aan tafel zat en wanneer die minutenlang voor zich uit zat te staren zonder in de aardappelen te prikken. Ja, de stemming in Huize Brilstra was spannend. Die avond gingen Brilstra en Hannes aan de slag. Met oneindig veel zorg knipte Brilstra de schroeven uit aluminiumplaten... en daarna lastte hij er dunne stalen spanten tegenaan om ze stevigheid te geven. Vooral de constructie van de assen en de overbrenging van de ketting op de vliegas... baarde de uitvinder veel zorg. En bovendien ging het werk veel langzamer dan Brilstra wel had gedacht... Avond aan avond werkte hij met zijn zoon Hannes in de werkplaats, waarvan de deur zorgvuldig op slot werd gehouden. De stemming in huis werd er niet beter op, want vrouw Brilstra bleef maar mokken en vragen. Bovendien kon ze de mond niet houden, zodat ook de buren Brilstra met nieuwsgierige blikken nakeken wanneer die door de dorpsstraat liep. En zo kwam dan eindelijk de avond waarop Brilstra en zijn zoon de eerste proef konden nemen. De horizontale hefschroef was gemonteerd. Voor de overbrenging van de ketting op het achterwiel van het achterwiel op de schroef had Brilstra een oplossing gevonden. En nu ging het erom of deze fiets met hefschroef werkelijk een vliegfiets zou blijken te zijn. Uh, die verticale trekschroef dat komt later wel, zei Brilstra tegen zijn zoon. We moeten nou eerst zien of dat ding de lucht in wil. Brilstra zette de fiets op de standaard en daarna ging hij op het zadel zitten. Hij trapte even en het achterwiel snorde rustig rond. Toen schakelde Brilstra over en nu begon de hefschroef te draaien. ''Hij draait,'' riep Hannes uit. ''Ja, wat dacht jij dan?'' vroeg zijn vader tamelijk bits. ''Nou, nou, nou moet je goed luisteren, Hannes. Ik ga harder trappen en jij moet het hele geval steunen.'' ''We gaan het heel voorzichtig proberen, Hannes.'' Al komt hij maar tien centimeter van de grond, dan ben ik al tevreden. Trouwens, veel hoger moet hij ook niet komen, want anders dan zou de hefschroef tegen de zolder kunnen stoten. En dat moeten we niet hebben, want dan gaat de boel kapot. Ik hou hem wel, vader, zei Hannes vol vertrouwen. Brilstra zette zich schrap en hij begon te trappen. Hij trapte steeds harder en Hannes riep. Hij gaat prachtig, vader. Eh... Uh, wat gaat er prachtig, hijgde vader Brilstra. Nou, die, die hefslof, die draait prachtig rond, vader. Ja, dat zie ik ook wel. Maar dat ding, dat moet de lucht in en dat doet hij niet. Hou goed vast, jongen. Ik ga hem opzetten. Brilstra begon harder te trappen, maar hoe die ook zijn best deed, de fiets bleef onwrikbaar op de grond. Uh, gaat die nou, Hannes, hijgde Brilstra. Nee, vader. Brilstra boog zich krom over zijn stuur en hij trapte nu als woud wachtmans in de ronde van Frankrijk. Gaat hij nou naar boven, Hannes? Hijgde Brilstra. Nee, pa, u moet nog veel harder trappen, hoor. Brilstra boog zijn rug nog verder en hij trapte als een razende. Elke toer de Frans deelnemer zou er met bewondering naar gekeken hebben als hij erbij zou zijn geweest. De tong hing Brilstra uit zijn mond. Hij werd eerst vuurrood, toen blauw en eindelijk paars van inspanning. Zijn adem kwam in schokken en zijn hart klopte alsof het barsten moest. Maar de fiets bleef solide en rustig op de grond staan en ging geen centimeter naar boven. Eindelijk gaf Brilstra het op. Hij liet zich van het zadel glijden en hij ging op een kist zitten uitblazen. Mismoedig keek die Hannes aan. En eindelijk hijgde hij. Tieu, jongen, jongen. Ja, dat, dat wordt zo helemaal niks, zeg. Ik heb nou al pijn in mijn knieën. Hij zuchtte diep. Stel je voor, zeg, dat we dit allemaal voor niks hebben gedaan. Kom nou, pa, zei Hannes opgewekt. We moeten de moed erin houden. Nou zal ik het eens proberen. Brilstra stond op. Hij wreef zijn pijnlijke knieën. En terwijl Hannes op het zadel ging zitten, hield de smid de fiets vast. Hannes had jonge benen. Hij trapte dat het een lust was om te zien en de hefschroef draaide steeds sneller in het rond. Alleen de fiets bleef op de grond staan. Hannes spande zich in tot het uiterste. Ik trap mijn lens, vader, hij. Nou, het is geen centimeter, riep Brilstra op sombere toon. Hou nou maar op, dit wordt zo niks. Nu ging Hannes op de kist zitten uitheigen, en Brilstra demonteerde met een strak gezicht de schroef en de as en zette dat allemaal in een hoek. Op datzelfde ogenblik werd er op de deur geklopt en meteen klonk daar de stem van vrouw Brilstra. Zeg man, doe eens even open. Oh nee, daar komt je moeder weer neuzen bromde Brilstra. Uh, ja, ja, riep die knorrig. Ik kom er al aan. Hij opende de deur en vrouw Brilstra kwam binnen. Wat spoken jullie hier toch allemaal uit? Mwa, hm, een beetje prutsen, bromde Brilstra. Wat is er aan de hand? Uh, je, je moet me even helpen, antwoordde vrouw Brilstra. Kijk, ik kan er maar niet uitkomen. Hè. Ik, ik ben bezig met een kruiswoordpuzzel en ik kan dat ene woord niet vinden. Het is een vervoermiddel van vijf letters. Een trein, opperde Hannes. Nee, jongen, nee, dat gaat niet. Het begint met een F en het eindigt met een S. Een fiets, riep een brilstra en zijn zoon tegelijkertijd. Och jee, natuurlijk glimlachte vrouw Brilstra zoetsappig. Dat had ik toch zelf ook nog kunnen bedenken, hè? Nou, en, en wanneer komen jullie nou binnen? Ik bedoel, het is al laat en Hannes moet naar bed. Hm, ben met een kwartiertje, bomde Brilstra. Uh, ga, ga jij maar vast. Ja, ja, zei vrouw Brilstra korzelig. Ga jij maar vast, ga jij maar vast. Zo word ik nou altijd weggestuurd. Wij komen zo, zei Brilstra ferm. En toen ging zijn vrouw de deur uit en die sloeg ze met een klap achter zich dicht. Om precies te zijn met zo'n klap dat het kleine matglasruitje er bijna uitviel. Eh, uh, vader, zei Hannes schuchter, zou het niet beter wezen om het toch maar tegen moeder te zeggen? Nee, nee zeg, oh alsjeblieft, Hannes, doe het niet hoor. Brilstra schudde beslist zijn hoofd. Nee, niet doen. Dan vertelt ze het in het allerdiepste geheim aan iedereen. Ja, het is misschien ook beter van niet, zei Hannes met een zucht. Want misschien gaat dat ding wel nooit. Brilstra keek zijn zoon pijnzend aan. Hij zweeg. Hij zweeg lange tijd en Hannes begreep dat zijn vader diep stond na te denken. Brilstra begon gejaagd heen en weer te lopen... En plotseling riep hij, uh, «Wacht nou eens even. Uh, hou je mond eens even. Maar ik zeg toch niks, vader?» antwoordde Hannes verbouwereerd. Uh, nee, «Nee, nee, nee, dat is maar goed ook. Uh, ik weet het. Wat weet u, vader? Ik heb het gevonden. Maar wat dan toch? Nou, uh, zo gaat het niet, zei Brilstra. Maar ik weet hoe het wel gaat. We moeten een bromfiets hebben.» «Een bromfiets? Ja, natuurlijk!» Met een bromfiets gaat het wel. Dan laten we de hefschroef lopen op het motortje. Die gaat dan dus minstens twee keer zo snel als nu. En we gebruiken de trappers om die verticale drukschroef in beweging te brengen. Een bromfiets? Zei Hannes. Maar we hebben toch geen bromfiets? Kopen? Een goede bromfiets is duur, vader. Weet ik, jongen. Maar daar is misschien wel wat op te vinden. Kruidenier van Loon heeft een bromfiets en die er niet mee te rijden omdat dat ding zo hard gaat. Misschien kunnen we die wel overnemen. Die nacht konden Brilstra en zijn zoon de slaap niet vatten. Uren lagen ze wakker en ze dachten eraan wat ze zouden doen wanneer ze in het bezit waren van een echte bromfiets. De volgende avond tegen zes uur begaven Brilstra en Hannes zich naar het winkeltje van de kruidenier. Brilstra belde aan en vader en zoon hoorden sloffende voetstappen naderen en daar kwam de kruiden hier aan. Goedenavond, wie is daar? Als je nou eens even een lichtje aandee, opperde Brilstra. Oh ben jij het, zei Van Loon. Nee, ik doe geen licht aan, want ik mag na zes uur niet meer verkopen, hè? dat is verboden, staat in de wet. <laughs> nou, net of je dat nooit doet lachte brilstra. Stil nou maar, hè, zei Van Loon. Laat de veldwachter het niet horen. Moet je nog wat hebben? Het is net zes uur geweest. Ik, uh, ik wou jou eens wat vragen, zei Brilstra. Jij hebt een brommer, hè? Is dat nou eigenlijk een prettig ding om erop te rijden? Dat is een akelig ding, antwoordde Van Loon op bestiste toon. Oh, zei Brilstra droog. Ja, weet je, ik, uh, ik had hem misschien wel van je willen overnemen. Overnemen? oh, bedoel je dat? Nou, uh, ja, wat zou ik je zeggen, hè? Het is een heerlijk vervoermiddel, en praktisch, en, en snel. En je zegt net dat het een akelig ding is van Loon. Heb ik dat gezegd? Nou, je bent niet wijs, Brilstraat. Het is een pracht van een bromfiets. Kijk eens even, voor mij gaat die een beetje te hard. Ik, ik ben niet zo jong meer en, en, en de wegen bij ons in de buurt zijn een beetje te smal voor een bromfiets. Maar voor de rest is, is het een genot. Een weelde. Loopt die goed? vroeg Brilstraat. <laughs> Hij vraagt of die loopt. Dat, dat, dat ding loopt als een kieviet. Er heeft nog nooit iets aan gemankeerd. Nooit. Ja, alleen zo jammer dat je er bij ons niks aan hebt, hè, zei Brilstra. Omdat de wegen hier in de buurt zo smal zijn, bedoel ik. Nou ja, zo smal zijn ze nou ook weer niet. Dus uh, je wilt hem wel wegdoen, Van Loon? Och, wat zal ik je zeggen, ik ben er nogal aan gehecht. Maar ja, als ik jou er een plezier mee kan doen... Nou ja, het werd een loven en bieden... En tenslotte verzocht Brilstra aan de kruidenier om het ding maar eens naar buiten te brengen. Dat wilde Van Loon graag doen, want het was maar al te duidelijk dat hij heel veel zin had om de brommer te verkopen. Juist toen Brilstra en zijn zoon het kruidenierswinkeltje verlieten, kwam de veldwachter aanrijden. Hij sprong meteen van zijn fiets en riep. Wat hebben jullie daar gedaan in de winkel van Van Loon? Het is nasluitingstijd. De winkelsluitingswet... Ach, man, houd op over je winkelsluitingswet, zuchtte Brilstra. We hebben helemaal niks gekocht. We hebben even met meneer van Loon staan praten over, over, over, over zaken. Zo, en wat voor zaken? vroeg de veldwachter smalend. Dat vraag je maar aan van Loon, bromde Brilstra. Op dit ogenblik kwam de kruidenier om de hoek van het huis met zijn bromfiets. ''Zeg, wat ga jij nou doen, Van Loon?'' vroeg de veldwachter bedillerig. ''Moet jij in het donker op die brommen gaan zitten? Ik zou maar een beetje oppassen. Je breekt je nek nog, man.'' ''Nou, ik ga er niet op zitten,'' zei Van Loon. ''Meneer Brilstra hè, of zijn zoon, die gaan er even mee toeren.'' ''Nou, dat is dan een strijp aan de balk,'' smaalde de veldwachter, ''als meneer Van Loon iemand anders op zijn bromfiets laat zitten.'' Kijk eens even, dat zit zo, veldwachter, vertelde Van Loon. Misschien verkoop ik hem wel, hè, aan meneer Brilstra. Nou, dat is toch goed nieuws, zeg, antwoordde de veldwachter spottend. Ik kan jou verzekeren, Van Loon, dat ik wel eens gezweet heb van angst als ik jou op dat gekke ding zag zitten. Je zult wel niet de enige zijn geweest, veldwachter, zei Brilstra. Oh, uh, zit er benzine in de tank, Van Loon? Ik denk het wel. Nou, Hannes... Probeer jij dat ding maar eens uit. Hannes reed een paar keer op de bromfiets heen en weer de straat op en af... en toen kwam hij zijn vader rapport uitbrengen. De brommer was weinig gebruikt, hij reed licht en stabiel... en het motortje deed het uitstekend. Weer begon het loven en bieden... want van loon was er de man niet naar om zijn bromfiets voor honderd gulden te verkopen... als hij er een kwartje meer voor kon krijgen... Eindelijk werd de koop gesloten en Brilstra nam de bromfiets meteen mee naar huis. En daar begon een zwaar omweer toen vrouw Brilstra hoorde dat haar man zomaar een dure brommer had gekocht. Maar Brilstra glimlachte geheimzinnig. Hij werd niet kwaad. Hij dacht aan de toekomst. Hij dacht eraan hoe rijk die zou kunnen worden wanneer zijn uitvinding zou slagen. Brilstra, uitvinder van de vliegende bromfiets. Het was toekomstmuziek, maar Brilstra had goede hoop dat zijn plan zou slagen.